Door met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn afgelopen nacht opnieuw een aantal regio's getroffen door raketaanvallen, melden de autoriteiten. Zo zou een raket zijn ingeslagen in de stad Saporizia in het zuidoosten. Bij aanvallen op de havenstad Nikopol zijn volgens mediaberichten twee mensen gewond geraakt. Ook de regio Kiev is getroffen door een raketaanval, schrijft de gouverneur op Telegram. Daar zou niemand gewond zijn geraakt. Gisteren zei de Russische president Poetin dat grootschalige aanvallen op Oekraïne niet meer nodig zijn. Alle doelen waren volgens de president al geraakt. De VS stuurt opnieuw militaire hulp naar Oekraïne. Het gaat om een pakket van zo'n 750 miljoen euro, met daarin onder meer militaire voertuigen en munitie. Sinds het begin van de oorlog heeft de VS voor zo'n 17,5 miljard euro aan wapens en andere militaire middelen toegezegd. Ook andere westerse landen hebben afgelopen week meer militaire hulp beloofd. Zo stuurt Nederland luchtafweerraketten naar Oekraïne. Journalisten worden systematisch geronseld door de inlichtingendiensten AIVD en MIVD, meldt NRC na eigen onderzoek. De krant sprak 32 redacteuren en correspondenten en de helft daarvan zegt benaderd te zijn door een van de diensten. In een enkel geval wilde de AIVD de journalist betalen.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 Ja, nee, dit, dit. Toebak leeft. toebak leeft. We gaan het binnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, zandvoor. En de vraag is... En de vraag doet je is... je moeder hart, Wat doet dat met u? Ja, precies. Wat doet het met je moederhart. Goed, even terug uh, naar het verleden met deze plaat. over you. ...van uh, gorilla met getitulaar, waar het op lijkt natuurlijk, de wonderenwereld... ...is dit ook een goed voorbeeld, hè? 15 Vijftien jaar geleden, Rosin Murphy, dat, dat Mokkel uit Molokko... ...nou, even normaal. Maar goed, in 2006 kwam deze plaat... ...2007 kwam deze plaat uit. En het maf is, ik heb die plaat gewoon gisteren in de lijst gezet... ...en ik zie dat die vandaag op 15 oktober werd gelanceerd. Er zit een gewacht. ik weet niet wat, maar dat ga ik nog even uitzoeken. Goed, het tweede geheel vind in het radioprogramma... Het programma is niet compleet als we geschiedenis doen. Nee, zeker niet. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 15 oktober ontploffing eh, van een lading eh, per curinezuur in 1909... bij het opruimen van een uh, uh, wrak, een, uh, een, uh, een uh, scheeps, scheepswrak bij Katwijk. En daar vielen zes doden bij. Er is een hele drama geweest daar in Katwijk. En dat heeft nog dagenlang geduurd. Er was daar een, vrak ge, een schip gestrand. Dat ging eens opruimen. En toen explodeerde dat. Oké, okay. goed. Vandaag is het 139 jaar geleden, 1883. De inhuldiging van het Brusselse Justitiepaleis. denk je, nou ja, een paleisje, weet je wel. Ja. Maar het paleisje had een oppervlakte van 26.006 vierkante huh? meter. Huh? En het behoorde dus bij de oplevering in 1883 onder de grootste bouwwerken ter wereld. En het is nog steeds het grootste gebouw in zijn soort. En het is nu ook uh, vanaf 2001 is het een beschermd monument. Het is echt een gigantisch iets. Het is dus uh, volgens mijn gevoel ook nog veel groter dan uh, uh, in Washington, dat hele regering. Oh ja, uh, ja, de, ja ik snap uh, je. De, uh, de um, um, um, het Kapitool, of, Nee, dan? ik snap wat je bedoelt, door het andere gebouw. Ja. Dat, dat, waar het vliegtuig ook ingevlogen is. Ja, ja, ja, ja, precies. Goed, uh, in 2002. Ja, zeker, 2002. Begeleid door bereden ere escorte, Koninklijke Marie en het Korps Landelijke Politiedienst. Prins Klaus werd bijgezet in de nieuwe kerk, te de Delft, de Klaus van Amsberg. En ik was het eigenlijk helemaal vergeten, maar in 1982, toen was hij eigenlijk nog maar uh, twee jaar uh, prins van Gemaal, weet je wel. Dat ja? was namelijk uh, Beatrix was de koningin geworden, werd hij al opgenomen voor depressieve klachten. En daar heeft hij vier weken gezeten. In Duitsland geloof ik, ergens was dat. Er werd er zelfs nog een bedevaart... noem je dat? Een wandeling gedaan naar de bedevaartsoord. En daar gingen 600 mensen naartoe, rooms-katholiek, om te bidden voor Prins Klaus. En die man heeft wel wat dingen voor zich gekregen gehad. Hoor. Prostaatkanker, luchtweginfecties, kranslag, De Man heeft in zijn leven ook wel goede dingen gedaan. Weet je nog? De stropdas die hij afgooide. Ja, Weg met wild, de protocollen. Oeh. Oeh. En de man heeft ja. er ook ontzettend veel ingezet voor Afrika. En hij was echt van overtuigd dat mensen daar in Afrika echt meer zelf moeten gaan doen. En zelf dingen gaan ondernemen. In plaats van altijd maar daar voedsel naartoe te brengen. En ze te voeden moet je ze ook leren vissen. Dat heb ik eerder gehoord. ja Leren man vissen. Geef zijn hengel zoiets was dat. Goed, prins ja. Klaus alweer zo lang van ons heen gegaan. Hè? Ja, zeker. Wat? Nou, nog niet eens zo lang ge geleden uh, zes jaar geleden heeft het Verenigd Koninkrijk ongeveer 300 kinderen opgenomen vanuit de jungle van Calais. Er waren allemaal kinderen zonder ouders die zaten daar in dat uh, vluchtelingenkamp. En uh, die zijn dus allemaal geadopteerd uh, in Engeland. Oké. Okay. Dus dat nou, is wel een goede zaak, toch? Dat is zeker een goede zaak. Ja hoor, daar gaat hij af. En dat was niet zomaar voor iets. Dag dames en heren. Op dit moment woedt aan de andere kant van de oceaan. De allergrootste bosbrand in de geschiedenis in Californië. 2017. Er staat op dit moment een gebied van bijna duizend vierkante kilometer in de brand. De grootste brand in de staat Californië. 40 doden. en uh, uh, Vooral in Santa Rosa. En er was plusminus 3 miljard schade... En uh, het, het verspreidde zich zo snel, die brand. Dat is zo intens. Dat was echt bizar om te zien. Ook in Portugal was in datzelfde periode ontzettend veel brand. Wel 523 verschillende branden, waarbij ook weer 35 mensen bij om het leven kwamen en 56 gewonden. Het is eigenlijk een hele droge periode geweest ja, in 2017. Denk ik ook ja, zeker. Ja. Uh, in 1990 krijgt uh, Mikhail uh, Gorbachev krijgt de Nobelprijs voor de vrede. Dus, uh, en hij was laatst alweer in een filmpje over... Uh, dat ze wilden zeggen van kom maar naar ons. En toen dat had Michael, uh, Michael hij heeft zo'n wijnvlek altijd op zijn hoofd. Ja? Het was de vorm van Nederland. Nou, dan wist je al dat het... Uh, dat, uh, van kom maar hier, heb je het niet gezien... dat filmpje van Tobago? Uh, nee, van uh, Arjen Lubach. Oké, okay, nee. nee. Niet gezien? Oh, nee, maar dat is al een tijdje geleden. Want hij is, nee, ah, dat is, is heel kort geleden. Hij is nu overleden. Dat maar, ja, ja, ja. ja, maar hij kwam daar wel in het filmpje voor. Oké. Okay. Nou goed, nog even iets anders. Ik ook met de trein was gegaan. Jazeker. 1889. 1889 opening van het Centraal Station in Amsterdam... Ontwerper is van Pierre Kuipers. Hij ontwierp ook het Rijksmuseum. Lijkt ook wel heel erg op elkaar: Rijksmuseum en Centraal Station. En uh, het grappige is dat hij heel veel grote stations vanaf Den Helder tot en met Amsterdam heeft ontworpen. En hij was eigenlijk de eerste die in 1889 een Centraal Station uh, ontwierp. Daarvoor waren het eigenlijk gewoon, uh, gewoon normale hallen, niks bijzonders. Dit was echt een bekende ontwerper die uiteindelijk ook nog, uh, wat heeft hij nog meer? Hij heeft nog meer dingen ontworpen hoor. Um, het Concertgebouw heeft je ook ontworpen. En uiteindelijk uh, was er ook nog... Jan Torbekke die het uh, aanzwengelde. Die had voorgesteld... We moeten een nieuw centraal station gaan bouwen. Groter. En misschien bij het Open Havenfront of het Leidseplein. Want Leidse Spoor heb je daar. Werd uiteindelijk het op Open Havenfront. Daar is uiteindelijk zeg maar, het uh, grote centraal station. En ik heb er nog nooit aan gekeken. Je loopt er altijd uit. En je loopt er weer in. Maar als je het zo op erachter... Een prachtig gebouw. Keert, nou kijk, is het een prachtig gebouw gewoon. Zeker Echt. weten. Zeker en weten. En hij is regelmatig ook weer vernieuwd, voetgangers. Tunnel ingemaakt en nog niet eens zo lang geleden is het ook weer gemonetiseerd. Uh, buitenkant blijft er zelf maar binnenin, zijn de nieuwste technieken toegepast. Oké. Okay. Goed, nog meer. In 2015 zijn er dus uh, uh, bij opgave in de Chinese provincie Hunan menselijke tanden gevonden van minstens 80.000 jaar oud. Zo. We dachten eigenlijk dat de mensheid uh, misschien 10.000 jaar oud was of zo, hè? Ja, Egypte. Ja. Uh, uh, maar 80.000 jaar, dus dat is. Uh, zo, zo lang is de mens er Is dat de, de moderne mens of de Neandertaler? Of is ja, dat een, dat een kruising tussen ja, die twee? Ja, daar heb ik dan weer niet naar gekeken. De vraag je je altijd af 1997, dat gaat over de Trust SSC, verbreekt een snelheidsrecord. Op land dat is het eerste voertuig dat uh, op land de geluidsbarrière door, uh, doorbreekt. En dit is het geluid van die uh, Trust SSC. Komt ie hoor. Dit is dat hij door de geluidsbarrière heen gaat. En dat gebeurt op 15 oktober 1997. En er zijn altijd verhaaltjes over zo'n snelheidsduivel. wind 10 o'clock. Video, morning, 15th of nou leg ik die even uit. It's a popular misconception that driving a land speed record in a straight line is about anchoring the steering wheel, planting your foot to the floor, and just waiting till you run out of fuel. If only it were that simple. The car moves around an awful lot. Dat komt. Het schijnt dus. Het is niet zo makkelijk gewoon van paf. Ik knap. Ik trap op dat gaspedaal en ik ga gewoon ontzettend hard. Je moet heel veel sturen, heel klein beetje sturen, grote stuurbewegingen, hoe snel je gaat en hoe snel is dan het geluid. Uh, geluids, uh, Geluidsbarrière. Uh, de snelheid van het geluid? Ja, misschien de snelheid van het geluid. Is dus 1228 kilometer per uur. Per uur? Per uur. Niet, niet per minuut. Nee, nee, dat zijn nee, per seconde. Ja, zeker. Ik zag hem niet aankomen. Nee, hij ging sneller dan het licht. Nog één keer dan. Daar gaat hij. De SSC crust. Boom. Oh, ik zei dat was fast. Yes, dat was fast. Goed, nog meer. Nou, het is vandaag, 15 oktober is ook zo'n dag... dat er uh, altijd uh, in, in het oude Rome werd de uh, EQ's oktober werd gevierd. En dat betekent eigenlijk ook oktober verpaard. En het was een heel fascinerend verhaal... dat er werden op die dag altijd wedrennen gehouden... ter ere van de, van de god Mars, hè, de god van de oorlog. En degene die won, het rechte paard van het winnen, de tweespan... dat werd dus eigenlijk uh, met een speer gedood, geofferd aan Mars... en vervolgens werd het hoofd en de staart... Afgehakt. En uh, daarna werden allerlei rituele handelingen uitgevoerd met het hoofd en de bloedende staart. En dat, die staart die moest echt in looppas naar, uh, naar de regia gebracht wow. worden. En het doel was om het bloed van de staart te laten druppelen in de haard. En als het maar niet stel genoeg was, bleef men achter met een gestolde staart. Het <laughs> is echt een heel, heel bijzonder verhaal. Kan Je het, kan er met druk mee zijn. Ja, excuus, het heet ecuus oktober. En dat betekent dus oktoberpaard. En dat vind ik wel heel zielig, het paard wat het hart gelopen heeft wordt geofferd. En als ik een goed paard heb, dan doe ik er een wijk mee. En dan zeiden van die mensen, dat distancieer ik me van. Die vind is er nodig op zo'n paard van achter. Ik zal het verder niet uitleggen. Maar goed. Ja, nee, maar ik vind het gewoon stom. Dat met zo'n paard moet je gaan fokken. Want die is gewoon als hartstikke goed. Een ja, paard. Ja, ja. ja. Dus, uh, nee, nou, het zal. Het zal. Goed. Straks, de verjaardag. Eerst maar even iets dat heet Joyria. Joyria. Ja. Wild Joy. A secret smokers caught in the trappings of a lack of success. The car runs fine and gets me to work on time. A company man can't put love before it. Uh no Laatste frustratie nog even op de gitaar los. Ja, Ria En dat heet Wild Joy. Beetje, een, ja, het is een beetje punk ook gewoon. Hè. Ik vind het lekker opstandig. En zo'n lekker schurrend gitaartje aan het einde. Nog even alle frustraties eruit. Fijn. Het is toepakleef. Uh, we kijken even naar de verjaardag. Wie, wie is de jarig of zou jarig zijn geweest? Eén van degenen die echt belangrijk is geweest voor het, uh, ja, gewoon het beeld... Het maatschappelijke beeld is Albert Heijn. Albert Heijn zou jaren zijn geweest. Ooit begonnen, natuurlijk, in. Uh, hij is geboren in 1865 en overleden in uh, 1945. En hij nam op 27 mei, op, op de verjaardag uh, van zijn vader, nam hij het over. In uh, 1887, toen was hij zelf 22, nam hij het over van zijn vader. Uh, vader heette Jan Hein. Uh, dat was in de kerkbuurt in Oostzaan. En als je naar de... Zaanse strand gaat. Daar staat dat huisje. Het ja. is wel een replica, maar dat is wel het huisje waar hij, Lug, zeg, hè? Waar hij de granonierszaak heeft overgenomen. Hij heeft het uh, acht jaar, uh, in acht jaar tijd groter gemaakt. Een groot filiaal gemaakt en Permanent. En uiteindelijk ook levensmiddelen. En in die keuken, in dat herenhuisje in Zaandam maakten ze zelf koekjes en brandden ze zelf de koffie. Hij moet 1920, het daar lekker geroken hebben, nou, die winkel? 1920, ja. 1920 heeft hij het overgedaan aan Jan Heijn en aan Gerrit Heijn. En, uh, nou goed, Jan Heijn is natuurlijk de, is diegene die uiteindelijk natuurlijk ook nog ontvoerd is. Ja, ja wie vandaag ja. ook uh, jarig is, volgens mij leeft hij nog, nou? Mario Pozzo En hij is degene die de Vod Godfather 1 en 2 heeft geschreven. Hij, oh nee, sorry, hij is overleden, hij is 78 jaar geworden. Maar hij was ook co-acteur van uh, Superman the Movie en alles... en. Uh, ja, het was uh, toch wel een, een hele actieve man die mee deed met filmscripts schrijven en zo. Oké. Okay. Dus uh, ja. Vandaag wordt hij uh, 80 jaar oud. Jawel, wat een mooie leeftijd. De man die dit schreef. I'm her yesterday, man. Chris Andrews, Britse zanger. Eerste optreden in 1959. Hij schreef dit. Hij trouwde uh, pas geleden, uh, niet eens geleden, in 2007. Met een uh, Duitse Alexandra. Alexandra, achternaam is niet bekend. En die is ook zijn manager. En hij, heeft zelfs, hij is Duitser geworden. Naast de Britse maar ja. nationaliteit. Deze uh, Chris maar Christian, Andrews. Christian Andrews. Ja. Maar hij, wat hij ook. Ook een leuk detail. Hij heeft ook geschreven van. Uh, voor uh, Sandy Shaw Hij heeft heel veel muziek geschreven. Yeah. En uh, uh, dat was het liedje Think It All Over. En het grappige is, ik denk, ik luister even, wat is dat dan voor liedje? Maar dat is dus het liedje wat in Nederland een grote hit was geworden. Van Maak je niet dik, dun is de mode. Maar is dat niet gemaakt op deze plaat dan? Oh nee, dat is weer nee. net Nee, nee, nee. Dat een ander... think Goed. it all over. Dat is ja. van, uh, van uh, Sandy Shaw. En ja. hij heeft ook zelfs geschreven voor Suzy Quattro. Zo. Leuk hè? Zeker, Susie Quartro, daar hoor je niks meer nee, over. Nee, nee, inderdaad. Vandaag is hij ook jarig. Hij wordt vandaag 32. Lil Kleine, oftewel Jork Schotten. Hij is muzikant en nou ja, vooral bekend van dit natuurlijk. Lekker geluidje was dat. Het intro is wel altijd dit. Het is een fijn intro. Maar goed, de tekst ging, was, was minder, minder prettig natuurlijk. Als je wel is het geen probleem. Dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb plan. En het clipje was echt zo ordinair... Gewoon vinger in de uitlaatvinger, in weet ik veel allemaal. Ja. En de vrouw die het erg zegt... Nou, hij is zo rij... klein, is hij niet meer. Ik heb even gekeken. Hij is 1,77. Oké, okay. best een erg Ik man. Dat was een klein kereltje, was, maar hij schijnt ook doorgebroken te zijn toen in de tijd. Dat hij ook uh, met Donny, Danny de Munk uh, ja. zo verdomd alleen heeft gezongen of zo. Oké, okay. nou, in een van de televisieprogramma's dan weer zijn. Ja. Maar goed, uiteindelijk in 2012 kwam zijn EP'tje uit. Het heet Tuig van de Richel. Dubbel platina uiteindelijk, hè, deze plaat. Ja, die gast heeft wel geld verdiend met die dingen. Dat is wel duidelijk. Maar uh, ook wel wat nadelig of een negatieve ja, dus, uh, dingetjes. Uh. Hij mag wel iets doen met zijn anger management ofzo. Ja, zoietsje. Zo ja, ja. <laughs> In 1948 is Chris de Burke geboren... Hij uh, is heel erg bekend van Lady in Red. Oh ja. Maar hij zat in dezelfde R tijd ook van Supertramp. Nou, is het me niet duidelijk of hij daar nou ook bij gespeeld nee, heeft. Nee, nee, zo. nee, zeker niet. Dat is maar hij zat van in dezelfde platenlabel of zo als Supertramp. Ja, zoiets. Ja, Chris, Chris Ria. De Burg, Chris de Burg zo. Chris Ria is wie is Chris de Ik Denk ik altijd aan de Borg. Van, uh. Ja, Lady <laughs> in Red is echt het meest vreselijke plaat wat hij heeft gemaakt. Maar hij heeft <laughs> leuke muziek gemaakt. Mijn vrouw was een grote fan van hem. Die is ook wel naast optreden geweest. En dan ging oh. ze. Ja, dat is zo'n zit. Ging ze in het rood? Ja. ja. Rood, en dan zwaaien. Wat een handtekening. Heel Uiteindelijk ging ze in het gangpad samen met de vriendin dansen. Want hij heeft ook dansmuziek gemaakt. En toen werd ze uiteindelijk toch wel gemaand terug in de stoelen. Het is een luisterconcert. In je hok. In je hok. Dat kan gewoon niet.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 Maar serieus, hoe oud ben je nou? Joh? Ik ken twee mensen aan lichtfiets. Twee mensen ken ik me niet. Nog... allebei een beetje abnormaal. Hè, geloof ja, ik. Een beetje anders dan anders. Ik ken precies dat gevoel wat hij zegt. Daniel Aardes, hij wordt vandaag 43. Ik heb weer wat dingen van hem zitten kijken. Hij is toch inspirerend. Hij kan echt zo losgaan op bepaalde types. Dat is ongelooflijk. Ja. Leuk, hij, leuk. hij is in Jakarta ge geboren, uiteindelijk naar Nederland gehaald. Hij is geadopteerd. Hij is uiteindelijk met vier gasten uh, ja, train heeft hij gezeten Hij heeft een vak- en juryprijs gewonnen In 2006 Dus zelfs ook nog in alle uh, films gespeeld Pro oh. before hoes En natuurlijk bekend van dit was het nieuws okay. Hij speelt normaal nog in de, in de zalen Met God is mijn rechter Oké, okay, leuk uh, Vandaag is ook jarig Susan Visser Zij is uh, 57 geworden En zij is uh, eigenlijk doorgebroken toen In de Vlaamse pot Maar daarna was zij ook dus een uh, leuk personage Altijd in de Gooise vrouwen altijd die vrouw die zo gek was op seks en zo. Oh ja. Oh, dan weet je het weer. Ja, zeker. Oh, die. Wat heerlijk. Gaat het ja. over seks? Nou dan weet ik het wel. Uh, uh. Zeker degene die vandaag ook jarig is. Mary Maguire Barry is bekend van dit. Luister naar de tekst. Ooit begonnen in de jaren 60 samen met een volkgroep Berries and the Berries. Daar stapte hij niet uit. Toen ging hij uiteindelijk zolen. En in 65 kwam deze plaat uit. Dat heette Eve of Destruction. Dat was eigenlijk bedoeld als B-kantje. Het was ook voorgesteld aan de birds en de turtles. De turtles hebben het ook opgenomen. Die, dat werd later pas uitgebracht. Deze plaat was eigenlijk door de DJ's opgepakt we hadden hem gewoon gekregen. Wist wisten niet of de A-kant of de B-kant was. Ze waren uh, aangetrokken door deze plaat. Werd al ook oh, geboycott omdat de tekst zo kritisch was op de maatschappij en op de wereld. En wat Amerika aan het doen was. Uh, dat ze niet wilde draaien. En uiteindelijk werd hij wel groot. En uh, Barry Maguire. Ja, Eve of Destruction. Oh, yeah. Mooi, 87. Vandaag ook uh, Sandra Kimjaar En die wordt vandaag 50 alweer. En dit was dat schattige meisje die toen het Songfestival won. Oh ja. Met Jem uh, J'aime la vie. En parmi les plus jeunes voici Sandra Kim. Qui nous interpréte J'aime la vie. Die komt-ie hoor. Ja, smeren met die jam. Je jongste die gewonnen heeft ook gewonnen. Ja, het is dus, echt uh, wel bijzonder. Gewoon. En België is de eerste keer dat. En ook de laatste keer dat België <laughs> ja, heeft geworden. Ja. Het is wel bijzonder deze. Heel vaak wordt ze nu nog weer gebruikt, deze Sandra Kim. Met dit plaatje. Om reclame te maken voor worstmiddel. Maar het was, ook, het was ook bijzonder slim om uh, inderdaad een Frans talig Belgisch nummer uit te brengen. Want dat scoort vaak toch wel beter dan het Vlaams. Ja, dat is ja? zeker waar. Ik denk. Het is wel onschuldig, dat Vlaams. Maar of ja. het uh, hoog. Ogen gaat scoren En nu heeft ze momenteel nog een plaat uit met dit. Het is dezelfde vrouw, hè? Too much gravity. Up in your love. Maar goed, dat krijg je als je 50 wordt. Dan heb je toch een iets anders stemgeluid gekregen. Zeker. Sandra Kim. Too Much Gravity heeft ook meegedaan met Mars Singer in 2020. Oh ja, ja. 2020 Ook nog. Ja, yes, inderdaad. Ze heeft trouwens uh, bij het Songfestival in 2021... Uh, op de daken van Rotterdam nog gezongen. ja. Dat is ook iets bijzonders. Deze Sandra Kim, die vandaag 50 ja, is geworden. Wie kan dat nou zeggen? Hè? Dat Zeker. Dat nou, tot zover hebben we de verjaardagen. Oh, ja. Want zo zover je weet zitten we al midden in de Zandvoortse berichten. En we doen eerst even een plaatje, dames en heren. Dat lijkt me handiger. Beatsweather. Goed te passen, Hier aan de waterkant van Nederland. Sex, drugs, et cetera. Ja, yeah, Gerrit. Drugs, seks, etc. Ja, yeah, dan moet je maar afwachten. Als je kinderen uitvliegen. Waar ze zich gaan vergrijpen, natuurlijk. Zal, zal, zal, zal dat het geval zijn? Is de... Willem zelf die geruchten de wereld in geholpen... om uiteindelijk Amalie gewoon weer thuis te krijgen. Nee! Ja, het gaat wel heel ver. Zeg, ja, toch, het was aandoenlijk om te zien. Met je moeder, hard, wat doet dat met u? Ja, wat doet het met uw moeder? Nou, ik word er wel emotioneel van. Het is echt, echt journalist, dat je dat soort vragen mag stellen. Ik vind het echt belachelijk gewoon. Die opknopen, die man. Maar ja, echt. opknopen, dat kan gewoon helemaal niet. Oh ja, Pre. even de richtlijnen aanhouden. Gewoon erfgoedorganisaties sturen aan op zienswijs op de herbouw watertoren. Drie organisaties uh, van erfgoedbelangen. Uh, weet ik veel allemaal van Nederland en van Zandvoort. Weet ik veel, die hebben uh, de brief uh, gestuurd naar de gemeente. En die hebben gezegd, het ontwerp van de Watertoren is te lomp. Ziet mij heeft het zo niet bedoeld. Nee. Dus uh, ze vinden het wel heel prettig dat ze hebben kunnen overleggen... met de gemeente met de ontwerpers van deze nieuwe watertoren. Maar ze zeggen van ja, het is allemaal wel leuk... maar die monumentale elementen die Zitsma heeft ontworpen destijds... die verdwijnen. En ook de ramen zijn anders... omdat er te veel woonlaag moeten worden aange uh, aangebracht worden in die toren. Het moet ook allemaal wel haalbaar zijn financieel. Er zijn nu elf uh, luxe appartementen uh, gemaakt in, in schetsen... en dat moet worden uitgevoerd. Uh, dat, ja, dat schijnt toch zwaarder te tillen dan, uh, dan wat Zitsma allemaal heeft ontworpen. Dus we wachten het af of ze er nog iets mee gaan doen. Of ze denken van, laat maar. Dat zou kunnen. Goed, wat zit u te lezen over standwoordse berichten? Nou, dat 7 november is weer de Sint-uitgifte voor iedereen met een Sandvoortpas. Dat is dus van de speelgoedvijver.nl. Dus ze zorgen voor een goed gevulde zak. En natuurlijk ook schoen cadeaus voor kinderen tot en met 12 jaar. Je kan je inschrijven door naar de website te gaan. www.speelgoedvijver.nl En elke maandagmiddag, met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen is er uitgifte van speelgoed voor iedereen die dit gebruiken kan... van half 1 tot half 3 op de remise in Zandvoort Noord... bij Spaarlanden. Schamelijk onder straat 20. Bestuur is hoopvol over terugkeer van de ijsbaan door de corona... We zijn twee keer niet doorgegaan op het raadhuisplein. Het was zo'n leuk samenzijn. Je had ook dat curling, uh, hoe heet het weer? Um, fluit, flit, wat heet cool? Curling fluitketel of kleurling had je. En er zijn heel veel aanmeldingen nu. Want iedereen denkt, het gaat door, het gaat door. En ze hebben ook een grotere blokhut aangeschaft. Om meer mensen te kunnen ontvangen. voor een en zeg maar. En ze houden nog wel een slag om de arm. Want degene die het nu gaat uh, organiseren... is Dennis uh, uh, Spolders. Uh, uh, en die zegt van... ja, ik heb het nog nooit gedaan. Dit is de eerste keer. Dus ik vind het ook wel spannend. Hij is voorzitter van de stichting Winterwonderland En daar zijn meer uh, feesten ondergebracht. Maar dit is een van die feesten die dus weer door zou kunnen gaan. De ijsbaan. Raadhuisplein. Ik hoop het. Ze zijn nog wel met een paar dingen bezig. Uh, financieel is het nog niet helemaal rond. Ze zijn nog op zoek naar sponsors. Dus dat je denkt van, hé, hey, ik wil ik wat iets betekenen. Meld je dan even bij het bestuur, uh, Apelstraatje IJsbaan ook als Ook als als vrijwilliger aan de gang wil, kan ja, dat. Als ja, als je FM staat ongetwijfeld bij die IJsbaan ook uh, met muziek en zo. Oh, wat leuk. Dat, is, uh, dat gebeurt ook altijd. In de week van 17 oktober, dus komende week, worden de groente- en fruit- en tuincontainers weer door Spanerlanden schoongemaakt? Dus een goede voorbereiding geeft het beste resultaat. Let erop dat er geen vastgoed te laag onderin de containers zit. Die zit voor deze verstopte waswagen, waardoor andere containers dan niet meer schoongemaakt kunnen worden. De bewoners worden dus gevraagd om voor de eerstkomende reguliere leging goed te kijken of er niks vast zit. En uh, zorgen dus voor een. Dat, dat iedereen gewoon lekker zijn container buiten zet... en dan is hij lekker schoon voor de winter. Ik vond het een grappig bericht om te lezen... maar ik dacht ook van, hmm, kan dit eigenlijk nog wel? De nieuwe Kim van Prakkie en Moor... werd gespot eh, door een interview van de uh, Zandvoortse krant... die had haar al een paar keer ontmoet... maar nu in één keer dacht ik van, is dat Kim van Prakkie en Moor? Ze schijnt 60 kilo kwijt te zijn... en ze was vroeger een gezellige dikkert. Ik vond het een... kan dat? Nee, no? dat kan eigenlijk niet meer. Dat kan toch eigenlijk niet meer? Want, uh, dat ze iemand zeggen wel altijd van, gender, gender maakt niet uit. Maar omvang maakt ook niet uit, eigenlijk. Nee, maar goed. Ze is wel heel blij met haar nieuwe omvang. Met haar nieuwe look. ja, dat en snap ik. Ze was weer vol uh, aan het praten over haar missies. En ze is echt bevlogen met mensen. Om mensen te helpen die in problemen zijn. Samen met haar vriend zet zich weer in. En uh, was dit leuk om even over te hebben. Maar het is niet de bijzaak. Of niet de hoofdzaak. Niet de hoofdzaak. Nee, het is bijzaak. Dus, ja, okay. op een prakje moor. Kim van Schijk, goed bezig. Dat is zover de Zandvoortse bericht. Ja, we hebben, zeker. zeker. We hebben, nou, ik weet dus wel dat weer een lichtjesavond gaat plaatsvinden. Ja. En dat is dan volgens mij op een dinsdag, de eerste dinsdag van november. Dus dan, kan je, dan wordt de begraafplaats weer helemaal in uh, oh. uh, mooie sferen gehuld. En het is dan ook iets van uh, aller zielen. Oh, ja. dan, kunnen, dan worden meestal sowieso mensen die overleden zijn herdacht. Maar uh, zeker de mensen die dan afgelopen jaar zijn overleden. Want dat is natuurlijk heel vers allemaal. Dus uh, ja. Ja, zeker. Mooi. Mooi gebaar. omdat op die manier laagdrempel iedereen uh, daarnaartoe te, te vragen. Ja. Goed, straks de zand. Nee, niet straks Jolandekeuze. Hebben we toch helemaal niet over gehad. Nee. Ik denk dat je wel Lady in Red dan? Nee, hoor. nee. Ja, iets van Chris. De burk vind ik wel grappig, hoor. Ja, vind je het ja, echt in gaan verdiepen. Oké, okay, gaan we even doen. Eerst maar even baby queen. Dreams, But they're stuck in my head I could be the next Scorsese I could drive a paint Mercedes I could be a winner, baby But I'm too fucking lazy I could be the next first lady I could lead the U.S. Navy I could be a hero, baby But I'm too fucking lazy I'm trying to get in shape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 Drive a pink Mercedes Baby Queen, nieuwe single, Lazy. Yeah. Ja, lekker Lazy. Mooi weer, zondag. Gewoon lekker even niks. Gewoon even lekker uitwaaien. Bleh. Goed, dat hoor je mensen altijd zeggen. Nee, ik heb er nooit zoveel mee. Goed, wat ik aan het een stukje geschiedenis was, was vergeten. Was blijven liggen. Was op zichzelf wel bijzonder. In 1971, Hans Breukhoven opent de eerste Free Record Shop. En dat was in Schiedam. En het grappige is hoe het nou ontstaan is, deze... Dus uh, Hans Breukhoven was gastheer op de Holland-Amerika-lijn. En kwam op een of andere manier in contact in Amerika... Uh, met een platenzaak, Sam Goodies. En hij kon daar langspeelplaten kopen met 20% korting. En toen zeiden vrienden en kennissen van hem... Hey, al kan je die platen voor me meenemen... en die platen die kan je helemaal niet krijgen. Dat is allemaal import, weet je wel. En het wordt allemaal illegale import. Dus hij zegt, nou, dat ik voor. ik ervoor. En uh, zo is het ontstaan. Toen dacht je, ik dus, hey, kan die platen toch goedkoper inkopen. Laat ik hier gewoon meer platen verkopen. En dan kon hij zo'n 20% hij opstrijken. Dus uiteindelijk is dat het begin geweest van de Free Record Shop. Uiteindelijk had hij in 1989 72 winkels hier in Nederland. In België 6. Uiteindelijk werd het toch wat minder. Er kwamen wat hogere schulden in 2008. En er werd een doorstart. Dat lukte ook weer niet. Uiteindelijk viagement aangevraagd. Weer een kleine doorstrap met Outlet. Nou, uiteindelijk is het uh, in 2010 helemaal failliet gegaan. Ja, hij is ook naar de hand in, Ameri of, uh, in, in Engeland gaan wonen en zo. Ja, klopt. Ja, en, uh, ja. Hij was toch uh, erg bekend geworden door, de, door Vanessa eigenlijk. Ja, klopt. Met Connie. Van Breukhoven. Van Breukhoven. Uiteindelijk hebben ze nog drie kinderen hebben ze geadopteerd. Ja. En ook een van die kinderen heeft, heeft ook weer rare dingen gedaan. Dus was ook, af en toe was het toch wel een beetje drama rond die familie Breukhoven. Ja. Hij zat hem af en toe niet mee. En uiteindelijk is hij overleden in 2014. Goed. Ja, ik had, ik had er wel een hele leuke landenkeuze bedacht hoor. Want ja. uh, het was nou ook zo: vandaag is ook uh, Richard Carpenter jarig. Hij wordt 76. Hij is, hij is natuurlijk een van de Carpenters die ja. vroeger was. Ja. Die eigenlijk heel bekend zijn geworden, vooral door het mooie stemgeluid van Karen. Ja. Maar dat, dat hij dus had gezegd dat zijn zus... Uh, nou, mocht wel iets uh, anders aandoen... want ze, was, ze zag er niet uit. En uh, toen is ze echt ernstig bulimia... en weet ik veel wat allemaal gehad. Oh, hij heeft haar en aangezet toen, tot... Ja, nou, dat zijn de verhalen. Ja. En uh, waar volgens mij uh, was hij gewoon jaloers... dat zij zo in de schijnwerper stond op een gegeven moment. Want zij begon erop als drummer van de band. Ja, klopt. Maar, uh, maar ja, toen was ze op een gegeven moment toch weer in remissie... dat ze bezig was om er vanaf te komen. Was in een week vijf kilo aangekomen. Maar dat kon er hard niet aan. En toen is ze dus uiteindelijk overleden. Op oh. 32 jaar leeftijd, hè? Ja, bizar. En dankzij haar uh, is het wel zo dat het allemaal meer in die oog is geweest... van hoeveel eetstoornissen er zijn bij vrouwen. Dus, okay. uh, bij mannen ook wel, maar waarschijnlijk veel minder. Het maf is wel dat ze het laatste aan toe... heeft ze een hele mooie hemelsgeluid geproduceerd, ja, hè? Zeker, dat is wel zeker. zo bijzonder. Deze zeker ook, uh, je hoort dat altijd met kerst... En toen uh, was er ook van uh, Darling Merry Christmas. Is dan een plaat die dan heel veel hoge ogen scoorde. Maar ik had hem nog nooit gehoord. Ik heb wel die andere van uh, Merry Christmas to you. Weet je die? Uh, ja, ja. En uh, ja, heet, haar stem ligt wel prettig in het gehoor. Jazeker. Ja, ik uh, ben werk wel niet. een fan. Maar ik mocht hem voor jou niet draaien. Ja, nee, dus hij is nu zo een andere Nederlandse keuze. Ik wil zeggen, we doen gewoon vandaag Christen maar niet ja. is ook jaar vandaag. Ja. Don't pay the ferryman. Jaren 80 met Chris de Burgh 74 wordt hij vandaag. Don't pay the ferryman. Het is echt wat anders dan uh, Lady in Red. Daar heeft hij natuurlijk wel het meeste schaduw binnen ge, uh, gehaald. Om uiteindelijk gewoon weer muziek te maken die een beetje anders is. Dat is ook wel weer fijn. Goed, het is uh, toepakleef fijn dat uh, je het horen dat je toe toestel op aanstaan. En wat hoorden we gisteren op het nieuws? Wat hoorden we gisteren op het nieuws? Ook financiële steun voor bedrijven die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Maar het is niet voor alle bedrijven en de regeling gaat ook niet meteen in. Nee, dat duurt nog even vier of vijf maanden voordat het ingaat. Dus wat gaat er dan gebeuren? Het risico bestaat dat veel bedrijven zullen stoppen... hun productie naar het buitenland zullen gaan verplaatsen... Uh, failliet zullen gaan. Ja, zeker, failliet zullen gaan. En minister uh, Mickey Adriaens was gisteren op één was, uh, had ze aangeschoven en leg, uh, legde ze een beetje uit... Wat nou de bedoeling was? En uiteindelijk is de oplossing is verduurzamen. We hebben al ledverlichting, we hebben allemaal energiezuinige apparaten. Je doet aan goed housekeeping. Dus je kan niet heel veel meer doen om je energieverbruik te reduceren. Maar zeker, je krijgt bedrijven die natuurlijk niet helemaal voldoen aan de eisen. En ja, net eronder vallen, geen geld krijgen. En wat moet je dan doen eigenlijk? Ja... En moeten wij de overs aan gaan zetten om te zorgen dat we aan die 12,5% komen? Dat lijkt mij niet wenselijk. Nee, dus het is nog niet... Uh, het klinkt allemaal wel mooi wat ze bedacht hebben. En deze Adriaanse sympathieke vrouw zei ook weer zelf van... Ja, uh, uh, ja, sommige bedrijven zullen omvallen. We kunnen niet iedereen overhand houden. Dus ook hadden ze het over het feit van... Het brood, ja, dat moet eigenlijk veel duurder worden. De energie is echt wel, wel, wel drie, vier keer zo duur geworden. Dus moet zo'n brood dan bijna 10 euro gaan kosten? Ja. Ja. Verduurzamer gaat het wel, maar je gaat wel even kijken: van oh, nou, dit broodje kan nog wel even. In plaats van te denken: oh, no, ik vind het oud, gooi weg, paal, nieuw brood. Dat is wel zomaar. Voor mij, dit voelde wel alsof we toch heel veel bedrijven gaan omvallen en failliet gaan. Uh, ja, dat is een failliet gaan. Dat is bizar. Kijk die kleine bedrijfjes, hè? Ja. Want die grote bedrijven Die die het misschien nog wel uit als ze de prijs verhogen. Ja, als je firma. Vier... Ja. Ja, want grote bedrijven kunnen dat, dat, dat gat van 4, 5 maanden nog wel overleven. Maar kleine bedrijven, die moeten flink. Uh, is het dan over, denk je? Nee, na 4, 5 maanden, dan krijg je. Uh, oh, die subsidie. Die subsidie. Oh ja, ja. ja. En, uh, nou goed, en dan moet je afwachten of je wel grootverbruiker verbruiker bent, hè? Want daar gaat het om. grootverbruiker. verbruiker. Zeker. Nou, ja, je hoort ook sterkte. al wat snackbarren dichtgaan en alles. En uh, ja, het is ook heel naar. Ja, nou, verduurzamen. Ja, ja. Ja, als ja het ja, goed. klinkt al zo makkelijk. Maar <laughs> ja. als jij al een beetje onderaan de. Uh, ja, onderaan zit qua geld en zo, dan heb je het geld niet om te verduurzamen. Dat, dus je zit eigenlijk in een, een neerwaartse Dat ja, is gewoon heel naar. Ja, zeker. En deze vrouw die net ook hoorde, die had gezegd ja, ik heb al heel veel dingen verduurzaamd. Maar ja, dan heb je verduurzaamd, dan heb je minder uh, ge gebruikt. Dus dan val je weer rond, beneden die 12%. Dus ja, is het ja, ja, ja, ja. ja, man. Sterk om dat uit te zoeken. Ja, heel erg is Goed, dat. Goed, wat zit jij nog te lezen? Ja, er is een uh, dame geweest die, uit het Limburgse van Zutendal, Dit is dan Belgisch Limburg. <coughs> die had allemaal geld gevonden. Oh? Dat is heel raar, want ze liep gewoon te wandelen. Toen zag ze 50 euro liggen. En het uh, was de hoogte van het plantencentrum, blijkbaar. En, uh, en ze keek erom van, uh, van wie zou het zijn? Zag niemand. En ze was eerst nog bang dat er een verborgen camera zou zijn. Ja, die ja, iets ja. voor de grap zou filmen. Het werd nog vreemder, want verderop lag er meer geld en nog meer. En de briefjes bleven maar komen. Eigenlijk was ze toen een beetje bang. Ze wist niet wat er aan de hand was. Had iemand dat verloren thuis het verloren tijdens het wandelen of fietsen. Ze werd bang, oké. Okay. Ja, ja. mooi, ja. mooi dit. Nou ja, dus een gisteren, uiteindelijk idee. heeft ze alles opgeraapt. Ze is ermee naar huis gegaan en ze heeft een bericht gepost op social media om te laten weten dat de eigenaar het geld kan terugkrijgen... als hij of zij kan zeggen om welk bedrag het precies gaat. Hoeveel pe pepernoten zitten in de pot? Ja, vertel. Ja, precies. Yeah. En degene die het totaalbedrag dat ze vonden zou zeggen zou volgen... volgens haar waarschijnlijk de eigenaar zijn. Maar nu blijkt het echt dat er wel heel veel mensen geld hebben verloren... in die Daalstraat. Ja, ja, ja. tientallen mensen die los gokken. Het ene verhaal ongeloofwaardiger dan de andere. Zo was er een vrouw die beweerde dat haar kleinzoon... 730 euro had verloren drie weken geleden... Dus dan zou dat geld er drie weken gelegen hebben. Daarvan weet je al zeker dat het niet kan kloppen. Nee, nou, nee, wat wat een werk. Verhalen, ja, en de andere vrouw die, die zei dat er een enveloppe met 1000 euro cash van haar was gestolen. Maar ze zag ook geen enveloppe liggen en zo. Nou, uiteindelijk heeft ze, is ze toch mee naar de politie gestapt. Ik raad er dus wel aan... om het geld wel in je huis te laten. Want als je het afgeeft, dan krijg je het sowieso niet. Zeker. En als je het houdt... Dan, en ze kunt het uiteindelijk niet vinden, dan mag je alles houden. Ik wil zeggen, afgeven door de politie. Heeft andere zaken te doen die dat geld... Dat... Ik heb hier nog wat geld. Is dat uh, personeelspot? Nee. Nou, doe het er maar bij. Ik weet ook niet wat het vandaan komt. Klaar. Ja. Ja. Dan is het erop gelost. En je, en je kan inderdaad gekregen. zeggen van uh, ik heb geld gevonden. En uh, uh, dat, uh, dat je zegt dan uh, hoeveel het is en in wat voor coupures. Want vooral... ja. ja, het kan ook zijn dat iemand zegt het zijn alleen maar twintigjes. Maar goed, even serieus. Ik, ik ben zelf nog wel een beetje een handelaar. Ik heb ook wel wat geld in mijn zak. Ik zou echt niet weten hoeveel geld ik nu los op zak heb hoor. Oh, nee. Dat Moet je wel ik zeggen, je wordt zo opgewacht bij de deur. Ja, ja. Uh, het is vandaag, ik kan het wel even kijken, het is vandaag 40 cent. valt vandaag tegen. Oh, hé, <laughs> toevallig is dat zo. Het maf is wel, ik pas geleden kwam ik over een brug, over een water kwam ik, een jongen, die kwam, die liep voor me uit en die pakte wat uit zijn broekzak vandaan. En die, ik denk, tegelijkertijd kwam met allemaal briefjes en kleingeld ervoor. Dat viel allemaal op de brug, het ja. waaide. En alles bewoog zo op die brug. En ik hielp hem met dat geld oprapen. En ik zeg, jezus, gasten, heb jij geluk gewoon dat alles op de brug blijft vangen. Dat We was echt een plakken. heel bijzonder gezicht gewoon. Ja. Dat uh, had ook alles gewoon kwijt kunnen zijn of te water moeten gaan. Nou, nee, leuk. Uh, ja, wat vind je? En wat hou je? Altijd de vraag natuurlijk. Goed, even de laatste platen. Voor tien uur, straks na tien uur. Is er nog een radioprogramma of gaat er een zend eruit? Oh nee, er is een ja, wel een radioprogramma. Ja, ja. is me wel Goed, queen of the motherfucking Stone Age. Wat het laatst nog over. Just Homie. Die plaats neemt, Of The Eagles of Dead Metal. And I wanna be with you. Ik weet het, de queen of the Stone Age. I wanna make it with you. Oh, lekker de fijne gitaarmuziek op de vroege morgen hier met dubbelklef. Nou, Nou, vroege morgen. Het zijn alweer 10 uur, zeg. Mijn god zal weer het einde van het radioprogramma. Nou goed, wat we nu nog niet even moeten vergeten natuurlijk. Uh, die aanslag op de zonnebloemen. Ja. Heb je gezien? Twee van vrouwen. Het was met soep, hè? Het was met soep, ja. Oh, Gelukkig. Gelukkig. Soep heb ik zo'n hekel aan een bak met zout water. Die, nee, dankjewel. Ik hoef het niet, dus ik kan me voorstellen dat je daar iets mee wil. En dan gooi je tegen een zonnebloem aan. En ik snap best wel waar ze wilden protesteren tegen de CO2-stikstof. De, de fossiele brandstof. Daar willen ze tegen protesteren. Twee van die gedreven vrouwen. Ik vind het mooi om te zien ook gewoon. En van die zonnebloemen zijn er al zoveel geschilderd. Maar ik weet dan dat uh, Vincent van Gogh ze gemaakt heeft. Hij heeft echt verschillende gemaakt. Omdat Paul Gauguin kwam toen bij hem wonen in Frankrijk. En toen zegt hij. Nou ik moet pool toch een beetje opleuken. Dit armoedige hutje waar we gaan wonen met z'n tweeën. Dus hij had die zonnebloemen ge geschilderd. En die heeft die opgehangen. En toen kwam Paul Gauguin. Heel kritisch man natuurlijk. Ik weet niet of hij er blij mee was. En uh, had er zo dan, eindelijk wordt er nu iets... Iets mee gedaan wat nuttig is. Twee van die kinderen die soep te gaan gooien. En meteen wereldnieuws worden. Dus ik vond het wel mooi. Of de twee dames hebben misschien ook gekeken naar de aflevering van Lubach. Die even de hele bloemenwereld op zijn kop zetten. Ja, ik heb het gezien. Oh, oh, oh. Echt mooiste dus, televisie. Uh, je, je durft haast, haast geen bloemen meer te kopen. Nee, dat ik ook. Ik denk zich, dit wordt hem wel aangerekend natuurlijk. Want het, ik bedoel, iedereen, goed dat hij die niet op vrijdag deed. Want iedereen denkt op zaterdag, nou, dan doe ik het even niet. En die bloemen die gaan over de hele wereld en er wordt zoveel uit de kast kast vandaan gehaald. om eh, ja, een leuk bosje bloemen mee naar huis te nemen. Maar ja, terwijl het zoveel onzin is. Ja, maar die kassen die kunnen het ook niet meer rennen ook. nu. Nee, dus ik bedoel, dat, het is echt zoveel stikstof, zoveel brandstof, zoveel CO2 uitstoot. dat dus je denkt, het is eigenlijk helemaal niet nodig. Daarentegen is een plantje beter misschien. Dat zeggen mijn vrouw al jaren. Ja. Maar die komt elke keer met bloemen. Dus is, ze heeft me nu overgehaald om toch uiteindelijk een plantje te kopen in plaats van bloemen. Oh. Dus dat is wel mooi. Okay. Ik vond een goed stukje televisie met een stukje journalistiek. Uh, ja, oh, zeker. Echt, dat zeker. Loebach, mooi. Goed, nou dit was Toebak Ja, tot volgende week tot weer. Tot volgende week. Dan zijn we er weer. Blijf braaf. Blijf braaf, ja, vooral. En let op uh, de twintigjes, want die kunnen vals zijn. Ook dat nog. En doe die verwarming eruit. Kom niet nodig. Je bent helemaal warm gedanst nu. Tot volgende week. Zeker met dit panno. I am, you are, my I am a you are my boxer. Still, I need a sweet tooth. Sugar in my food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 Price, I'll be on my way over Yeah baby that sounds nice But you pants on the dice I don't know what I'm over You know you in a bad mood I've been listening to you fool Just been tapping on that shoulder Tell me what is that to lose Just hold on I'm coming for you I am your corn cornflakes You are my caffeine I am your sweatpants And you are my boss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 I want too much of a good thing, I hate it. Making pennies a month, still get me concentrated on you. Heading up on my fish line, I don't have a spine, so I'm always trying to catch you. I've seen more guts in ten year olds. I'm pissing my pants, standing here, thinking about it. I have to put up an act of that She calls me. Hide behind the first cornflakes box I see. <laughs> I'll be, on my way. I'll be on my way over Yeah, baby, that sounds nice But you buy some advice I don't wanna, I, I don't want want you, know, you in the bad mood Just a listen and you fool Just been tapping on my tappin shoulder Tell me what it's best to do Just hold on, I'm coming for you I am the cornflakes You are my caffeine I am the sweatpants You are my body My food, I want what you. Want, cause I want too much of you. I don't help. I